Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A59 bij Waalwijk is vannacht een vrouw van 81 omgekomen. Volgens de politie reed de vrouw uit Oosterhout tegen het verkeer in. Ze botste met haar auto op een ander voertuig... en in die auto raakten twee mensen gewond. Het gaat om een 23-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Arnhem. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A59 bij Waalwijk was lange tijd afgesloten voor politieonderzoek... Inmiddels is de snelweg weer open. Drie advocaten hebben een waarschuwing gekregen... omdat ze verkeerd gebruik maakten van kunstmatige intelligentie... zoals ChatGPT. Twee van hen zijn verplicht op cursus gestuurd. Ze zouden kunstmatige intelligentie hebben gebruikt... om argumenten bij de rechter te onderbouwen. Er werden verwijzingen gemaakt naar eerdere uitspraken... maar die bleken over iets heel anders te gaan of zelfs niet te bestaan. Bij een aanhouding in Groningen heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Agenten kwamen af op een melding over een mogelijk schietincident in de stad. Daarbij zouden meerdere mensen betrokken zijn. En toen de politie aankwam, sloegen ze op de vlucht. Tijdens een achtervolging te voet werd het waarschuwingsschot gelost. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is één iemand opgepakt. In Italië zijn voor het eerst de stoffelijke resten te zien van de heilige Franciscus van Assisi... Hij is een van de belangrijkste heiligen binnen de Rooms-Katholieke kerk. Ter ere van zijn 800ste sterfdag kunnen gelovigen een maand lang de resten zien in de naar hem vernoemde basiliek. Franciscus van Assisi groeide op als rijke jongeling, maar koos voor een sober leven als kluizenaar. De vorige paus nam zijn naam aan om de zorg voor armen te benadrukken. Het weer bewolkt met veel regen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droog... en kan vanmiddag ook de zon doorbreken. Het wordt een graad of 10. Morgen opnieuw bewolkt met regen en af en toe zon. En het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2... Utrecht richting Amsterdam bij Knoop het Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haardem dicht. De vertraging is 10 minuten.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz. bij ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, uh, Auke Beuving. Ja, het was een treffend nummer om mee te starten... op deze regenachtige zondag... February Brings the Rain en dat song Julie London. En dat is eigenlijk de traditionele opening als ik het jazzprogramma mag doen. Altijd eentje van haar prachtige LP-CD, Calendar Girl. Uh, ja, we gaan een mooie uitzending maken. En die gaat over het thema vogels. En dat is een verrassend rijk thema binnen jazz. Van speelse bijnamen tot echte vogelgeluiden en improvisaties. Dus uh, ja, een mooie uitzending. Heel bekend en onbekend werk. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en geniet van uh, The Birds. Maar voordat we daar aan toe zijn, wil ik nog even aandacht vragen... voor een, een componist, Michel Legrand. Iedereen kent hij wel uit filmmuziek. Maar dit is ook nogal een jazzjongen geweest. Want in de 50 jaren heeft hij een cd gemaakt, Legrand uh, Jazz. En daar speelt hij op met eigenlijk hele grote jongens uit de jazz... En, uh, onder andere met Miles Davis. Maar het uh, zijn er te veel om op te noemen. John Coltrane, Ben Webster. Nou, het is echt... Als je die LP ooit ziet staan in een kringloop... Uh, Michel Legrand uh, Le Jazz meenemen. Er is ook een cd'tje van. Dus wie weet, de de moeite waard. En ik heb gekozen voor een nummertje van Michel Legrand. En dat is Django. Volgens mij is dat uit een cowboyfilm. Miles Davis speelt natuurlijk mee. De muziek van de Michel Legrand. Die speelt natuurlijk piano en dirigeerde. Het zijn echt allemaal coeniveeën die op deze LP meespelen. Dus zie je hem ergens liggen, niet hem gewoon meenemen. Er is ook nog een cd'tje van, dus wie weet kom je het ooit nog eens tegen. Sorry. Uh, ja, ik ga het al thema vogels... En dat kan je het beste inleiden met muziek van Ronnie Ronald. En dat is een, een kunstfluiter, een, een zanger. En die heeft veel opgetreden, ook met Duke Ellington bijvoorbeeld. En in een interview met John Peel... dat is een, uh, ja, een interviewer van de BBC... maakt allerlei programma's over popmuziek. Uh, ja, Toen had hij de ramen openstaan... en uh, hij antwoordde eigenlijk uh, met uh, allerlei vogelgeluiden... die hij blies En de ramen moesten gesloten worden... want de vogels buiten gingen allemaal meestal uh, fluiten. Dus als inleiding op het thema... Uh, Ronnie Ronalde. Uh, het komt uit de Singing Detective, Een mooie serie. Uh, dit is echt geinige muziek. Ronnie Ronalde, kunstfluiter. Thank ...mooie muziek van Ronnie Ronald... ...with the Robert Farnon Orchestra... ...uit de Singing Detective. Ja, dan komen we bij het thema... ...vogels, vogels natuurlijk... ...symbool van de schoonheid, symbool van de vrijheid... ...symbool van, ja, noem het maar op... Heel mooi. en uh, Ik heb muziek uitgezocht die hierbij past. en Het eerste wat ik dan wil draaien is uh, Sophie Min. Dat is een, uh, iemand die veel in Australië optreedt. en Die staat op een cd'tje van de best of ABC Jazz uit 24. Sophie Min. Die speelde vroeger popmuziek. Maar die vond dat ze binnen de jazz meer vrijheid had. Dus daar kon ze improviseren. De pop lag toch allemaal wat vast. Uh, ik start met een mooi nummertje. Morning Bird Gentle Words. Ja, Sophie Min, een Aziatische of, uh, pioniste. Heel veel in Australië opgetreden. Melbourne, Brisbane, noem het allemaal maar op. Uh, mooie muziek, veel improvisatie ook. Uh, dan tijd voor een iets bekender een nummer. En dan kom ik bij Count Basie terecht. Count Basie. Uh, dus even kijken of ik die neergezet. Count Basie. Uh, Flight of the Foo Birds. Komt van een LP... Uh, 1958, Bessie. En uh, ja, luister en geniet... bekende melodie. om de uitvoering van een, een andere cd af te halen, dat was een, een opname van, uh, uit roulette en uh, omdat deze opname toch wat spannender is, iets sneller tempo en mooie solo's naast basis elektrische pianospel zijn de solo's Frank Wes op al saxofoon Ted Jones op trompet en uh, Eddie Locke Davis uh, tenor ja, mooi. Mooi, mooi nummertje klinkt ook lekker de hoogste tijd voor een zangeres die als zangeres in de vijftiger jaren begonnen is. Haar naam is Della Reese. En later ging zij toch meer overschakelen naar acteren. Maar dit is nog een mooi nummertje. Blue and Orange Birds. Give me melodies with tantalizing strings Tender words that touch my heart when someone sings There's a captivating story that it tells And I hear blue and orange birds and silver bells Spinning dreams of love such exciting thrill always brings to me the strangest kind Tot zover Della Rees. Ik geloof dat hij later ook nog predikant is geworden in een kerk. Dus naast alle films en dingen die ze deed. Ja, bijzonder is dat. Hè? Zangeres, uh, to toneel acteren en predikant. Een mooie combinatie. En... Tijd voor iets eigen eigentijds. En dan kom ik terecht bij Lisa Hilton. Een pianiste. Die heeft in uh, 2025 een mooie CD uitgebracht. Extended Daydream. Daar staat een, staan mooie nummers op. Die Lisa Hamilton, uh, die brengt altijd een flinke dosis feel-good muziek in haar opnames. Het, het heeft kwaliteit en het is altijd de moeite waard. Dit nummertje heeft ze geschreven naar aanleiding van... Misschien kan je het herinneren in 2024. Die grote borstbranden in... Uh, uh, Californië. En dat had natuurlijk ook zijn effect op de vogels daar. Dit noemen we het seabirds. De muziek van Lisa Christine Hilton is eigenlijk gebaseerd... op de grote Amerikaanse componisten als Miles Davis, Bill Evans, Chet Baker. Uh, maakt mooie muziek. Zelf schrijft ze over dat nummer Seabirds. Dat heeft betrekking op de bosbranden bij mijn huis in Zuid-Californië dit jaar. Dus ze hebben een emotionele basis uh, om te onthouden... dat je zelfs in tijden van trauma de schoonheid moet blijven zoeken. Ja, dat, dat geeft ook weer iets aan in die vogels. Schoonheid. Dan kom ik terug bij het volgende nummertje wat ik uitgezocht heb. Dat komt van de, de laatste CD van de Umo Helsinki Jazz Orchestra. Dat is een orkest wat zo'n beetje 50 jaar bestaat. 75 begonnen. Hebben zo'n 60 albums gemaakt. En hebben, maken nu een tour met mooie muziek. En uh, dus, uh, het nummertje wat ik uitgezocht heb... dat moet ik even opzoeken. De Umo Jazz Orchestra. Uh, dat is... Uh, even kijken hoe dat ook alweer heet... De, keep your eyes on the sparrow Nou, de sparrow is een mus Maar keep your eyes on the sparrow is ook volgens mij Een uitdrukking in het Engels dat je doelgericht Dat je focus moet houden uh, Komt ie, keep your eye on the sparrow We kennen dit nummertje wel Uit het verleden van de tv serie Van, uh, ik weet niet meer Een of andere detective, komt ie Don't go to bed with no price on your head. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Don't do it. Muziek, mooie muziek van de uh, Umo Jazz Orchestra, Helsinki, van daar komen ze vandaan dit staat op het cd'tje Super Music, en dat is een tournee die ze Eigenlijk maken van 25 tot en met Voorjaar 26 en Volgens mij veel, uh, doet Victoria Tolstoy doet Onder andere mee Leuk, leuk, leuk. Dan kom ik bij een echt heel bekend nummer. En dat is een nummertje van uh, Serenade to a Cuckoo. En dat is een jazz uit 1964... van de multi-instrumentalist Rashaan Roland Kirk. En die is wel bekend om zijn innovatieve fluitspel. En uh, ja, er zit... Uh, maar ik laat een andere uitvoering horen. Uh, van een Litouws groepje. En dat vond ik ook wel mooi. Moet ik even, even kijken waar dat staat. Want ik heb het wel meegenomen. Serenade to a Cuckoo uit uh, 1967 van een uh, Litouws groepje Estradines Melodios. Komt die Serenade to a Cuckoo? herkenbaar. Uh, de, Ronald Kirk had het nummer uitgebracht in 64. En dit is een, de, deze Litouwse groep, waar ik de namen niet ga voorlezen, want het is allemaal zo van die moeilijke namen, uh, hebben dit in 67 op de plaat gezet. Mooie uitvoering trouwens. Het is ook wel door andere bekenden gespeeld. Onder andere door Jetro Tull heeft het nummer ook nog eens gespeeld. Dat heb ik volgens mij wel eens gedraaid, al dacht ik kom ik terecht bij een Zweedse jazzzangeres, Ida Sand. Die heeft in 2015 een muziek uitgebracht, een cd uitgebracht... met muziek van Neil Young. Er hele bekende op, ook minder bekende. En ik vond deze wel in het thema passen. Dit nummertje heet Birds. Het komt van de cd Young at Heart. We Ja, mooi nummer van uh, Ida Sand, een Zweedse jazzzangeres van haar cd'tje Young at Heart 2015. Uh, dan heb ik een groepje klaargezet. Dat is de Cinematic Orchestra. Die hebben ooit een uh, de, uh, muziek bij een Disney documentaire gemaakt, The Crimson Wing. Dat gaat eigenlijk het verhaal over, de, uh, ja, over flamingo's. En daar zit een, een mooi nummer in, The Arrival of the Birds. Wordt ook wel eens in de, in de documentaires gebruikt. Mooie muziek gewoon. van de CD Crimson Wing en de Rival of the Birds, de Cinematic Orchestra. Trouwens, we hebben ook veel jazzplaats gemaakt. Hè? Uh, dan gaan we iets anders zoeken wat ook in dit thema goed past. En dan kom ik natuurlijk, als je vogels in de jazz neemt, dan kan je niet om Charlie Parker heen natuurlijk. Charlie bijna Bird Parker. Uh, officiële naam Christopher uh, Charles Christopher Parker Jr., geboren in 29, uh, augustus 1920 in Kansas City en overleden in 1955. Amerikaanse alt-saxofonist. Is een van de belangrijkste namen in de overga overgang van de traditionele naar de moderne. Gist, wordt samen met Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell beschouwd als de uitvinder van de bebop. Uh, bijna Bird. Ja, dat heeft ermee te maken dat ze een keer aan toeren waren in, een, in de touringbus. Een Kip aanreed een yardbird. En Charlie die vond dat ze die kip mee moesten nemen. En die heeft hem geplukt. En heeft hem s'avonds ook is die kip bereid. Vandaar zijn bijnaam Bird. Heeft mooie muziek gemaakt. Uh, uh, uh, uh, en yeah, de hoogste tijd om iets van Charlie Parker te gaan draaien, natuurlijk als het thema muziek is Birds of Paradise, van het album Birdsong. Mooie klanken van Charlie Parker. Uh, uh, Birds of Paradise. Uh, van de bekende cd Birdland. Oh, dat is ook een jazzclub naar de meneer Parker genoemd, Birdland. En daar hadden ze allemaal vogelkootjes met vogeltjes in zaten. Maar ja, in zo'n rokere rol waren die vogels snel overleden. Dus dat hoorde er ook nog bij natuurlijk. En dan kom ik bij een zangeres in Australië... geboren, maar woont in Londen... en uh, speelt ook nog harp. En haar naam is Tara Minton. En die heeft samen met uh, bassist Ed Babar... Een, een, een, uh, in 2022 een uh, cd gemaakt. En die cd is leuk. To for the Road heet die cd. En daar staat het nummertje Blackbird op. Dat kent iedereen natuurlijk in uitvoering van... een bekend groepje uit Liverpool. De combinatie van een harp, taraminten en een bas, uh, Ed Babar. Uh, mooie muziek, Black Bird... En dan kom ik bij Duke Ellington en uh, his orchestra. Die hebben ooit het nummer opgenomen. Feed the Birds. Komt uit de film Mary Popkins. En, ja, je hebt geluisterd naar ZFM het eerste uur. Uh, vogels zijn eigenlijk het thema waar we muziek ronddraaien. En daar gaan we het tweede uur gewoon mee door. Dus ik hoop dat je zo een kopje koffie kan pakken. Of gewoon even kan rustig kan blijven zitten. En dat je blijft genieten van ZFM Jazz Samenstelling en Presentatie Elke Beuving. Tot de klok van 11 uur, het nummer Feed the Birds uit Mary Poppins.